In de Amerikaanse staat Californië heeft een deelnemer aan een loterij 1,2 miljard dollar gewonnen. Daarvoor moest hij of zij wel alle zes nummers goed kiezen in de Mega Millions loterij. De kans op het prijzengeld was 1 op 302 miljoen. Maar toch kochten Amerikanen de afgelopen dagen massaal loten. De hoogste jackpot ooit viel twee jaar geleden ook in Amerika. De winnaar won toen ruim 2 miljard dollar.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 Maar dit was uh, Wham! met uh, Last Christmas. En het gaat natuurlijk wel een beetje over afgelopen kerst. Dat is letterlijk de titel. Dus uh, hij mag wel. Maar het is jouw afgelopen kerstnummer, Mike. Dus die moet er elk jaar in zitten. Ja, dat, dat, daar zorg ik wel altijd voor. Ik vind het echt een erg leuk nummer. Uh, dus ik draai hem eigenlijk nog steeds wel erg veel. Ja. Altijd, uh, en waar ja. we dit jaar natuurlijk ook uh, van hebben genoten... is die uh, supermarkt met die uh, blauwe logo. Nou. Uh, zijn publieke omroep. Dus... Uh, van de hamsterreclame. En daar is dus deze videoclip helemaal nagemaakt. Maar dan met een hamster die achter wordt gelaten. Ja, ik, vind dat, ik vond het een leuke reclame. Ik heb ja, hem maar één of twee keer gezien. Ja, maar het was altijd wel leuk, ja. Hm. Ik heb hem alleen op YouTube gezien, want ik kijk geen tv meer. Maar wat gaan we doen in deze laatste twee uur van de Jelmer en eindejaarsuitzending? Het is inmiddels tien uur. Normaal staan we nu al met een biertje naant, in de hand. ergens <laughs> in de kroeg. Ergens in het dorp. Maar speciaal voor de luisteraar en ook voor onszelf. Uh, ...gaan we nog twee uur radio maken... ...met een terugblik op 2024... ...en ook een beetje vooruitkijken... ...en vooral heel veel muziek draaien... ...heel veel praten veel gezelligheid... ...dus dat is mooi... Uh, ...we beginnen even met nieuws... ...want Mirko... jij je jo. erbij... ...want ik wilde eigenlijk even van jou vragen... ...wat was nou voor jou de ontwikkelingen afgelopen jaar waar je het nog even over wil hebben? Nou, ik kwam ik, ik een beetje met een gek onderwerp... ...ik begreep ook jou een beetje dacht van... van huh? wat, wat, ...waarom komt Mirko daar naar mee... Maar um, wat ik heel erg opvallend vond dit jaar... Je hebt altijd via Google, als je naar, naar links swiped... zeg maar of je telefoon of allemaal van die artikeltjes. En dan laden je altijd aan wat je het meest leest. Nou, wat ik het meest lees is wetenschap. Dus ik krijg altijd wetenschappelijke artikelen te zien. En één ding waar ik dit jaar niet aan ontkwam... waren artikel naar artikel over kwantummechanica. En dan gebruik ik misschien een beetje een, een ingewikkeld woord... Maar dat is eigenlijk de studie van de allerkleinste deeltjes in ons universum die we kunnen observeren. Dus echt dingen die je niet eens met een microscoop kan zien, met een normale microscoop, maar nog veel, veel, veel kleiner. Want wat wil nou protonen en fotonen, dus echt de aller, aller, allerkleinste deeltjes die wij kunnen observeren. Die hebben een totaal andere set natuurwetten eigenlijk dan wij als mensen. Wij zijn gebonden aan simpele dingen zoals... Uh, zwaartekrachten, eh, of uh, verschillende, verschillende zwaartekrachten, zelfs als je nog wat, uh, wat verder gaat, en de snelheid van het licht en noem maar op. Maar die dingen gelden niet, gelden niet voor de kwantummechanica. Nou, en daar, uh, daardoor zijn heel veel dingen mogelijk. Zijn er ook heel veel vragen die ineens opkomen? Uh, want eerst dachten wetenschappers: nou, het universum zit een beetje zo en zo in elkaar, want we zien dat de bouwblokken ongeveer zo in elkaar zitten. Dus moet het wel zo zijn. En nu blijkt ineens: hoor. Oh, maar wacht even, als je heel klein gaat, werken dingen ineens totaal anders. Dus... Zitten de bouwblokken van het universum wel ja, aan elkaar? Jij, jij had iets over teleportatie, toch? Nou, daar gaan we nu heen. Precies. Zitten wel aan elkaar. Nou, dan heb je dus iets dat heet Quantum Entanglement. Uh, en dat wil dus zeggen dat we twee deeltjes zijn aan elkaar verbonden. En als je dan deeltje A, zeg maar, net eigenlijk als een, een bitflip in de computer, dus van 1 naar 0 zet, uh, uh, verandert de 1. En de 0 veranderen aan de andere kant van elkaar. Maar de, het vreemde hieraan is dus dat het niet uitmaakt hoeveel ruimte hier tussen zit. Dus het maakt niet uit of... Uh, er spreken een heel lichtjaar tussen zit. Het zal altijd sneller plaatsvinden... dan de snelheid van het lichtjaar. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk uit te leggen als je kan. Het is best een ingewikkeld onderwerp. Maar dat wil dus zeggen, het is wetenschappers gelukt... om zo'n quantum entangled deeltje... om dat te flippen aan de ene kant... en dan aan de andere kant direct... het moment dat ze dat deden, te zien dat dat... Poep, zo veranderde in een... Andere, iets andere vorm van materie. Dus een andere observatie hadden ze eigenlijk. Mm. Nou, en dat klinkt een beetje gek. Dat je denkt, wat, wat kan hier godsnaam mee? Waarom is dit zo ongelooflijk interessant? Nou, het is heel interessant dat wij natuurlijk steeds meer... Je hebt natuurlijk meneer Elon Musk, die wil de ruimte in. Die wil naar Mars, eh, noem maar op. Ja. En een van de grootste problemen die je hebt als je naar Mars gaat... is dat nu, zelfs als je een state-of-the-art communicatiesysteem zou neerzetten... zou een communicatie van aarde naar Mars ongeveer 10 minuten duren. En dat is veel dat is best veel tijd, als er iets uh, gaande is... of uh, iets belangrijks, noem maar op. Nou, stel je nou voor... je zou met quantum entanglement... een soort systeem in elkaar kunnen zitten... waardoor een bepaalde observatie... van een bepaalde hoeveelheid van die flips... van wijzigingen... Uh, getransformeerd kunnen worden in een soort taal... En een soort code, om het zo maar te zeggen... dan kan je dus hele complexe communicatie... op lange afstand doen... die misschien, zo lijkt het nu... dus wel sneller gaat dan de snelheid van het licht. Omdat ze dus gebruik maken van een... ...andere set natuurwetten... ...dan waar ons licht aangebonden is. Nou, dat soort dingen. En dat vind ik... ...zo ongelooflijk interessant... ...en vet dat wij dat als mensen gewoon... ...kunnen ontdekken en zelfs kunnen leren... ...manipuleren. En dat zijn dus van die dingen... dus ...in de verre toekomst, als we al lang al dood zijn... weet je wel, 300 nou, jaar verder... Wel. Ja, ...een beetje deprimerend... Die, ...die denk ik gewoon vrij normaal gaan zijn. Misschien krijg je wel een soort... ...zoals kwantumtelefoons, weet ik veel... ...dat die, die, die je gewoon... Iemand belt en dat het met een soort bitflip systeem... je, je stem transformeert van code en omgekeerd en zo. Nou, en, en dat is echt het topje van de ijsberg. Ja, Mirko, je kan nu toch ook iemand in Australië bellen? Ja, ja maar dit gaat dus nog sneller. Australië zit alsnog vertraging in. Het gaat hier allemaal om snelheid, snelheid, snelheid, snelheid. En in plaats van dat het dus nu. Australië is al, heeft al vertraging. Maar moet je je voorstellen dat je dus een snellere connectie hebt. Van dan zeg maar van hier naar Australië, van hier naar de maan. En de maan is echt ver weg. Hè? Mensen denken soms dat is dichtbij. Maar dat is echt, echt veel. Dus het is echt enorm ruimte tussen. En iets anders wat, me, wat ook heel interessant is. dat is vrij recent onderzoek. is dat er nu een indicatie is. dat onze hersenen wellicht gebruik zouden kunnen maken. van... Uh, uh, rekenruimte ergens in zeg maar uh, uh, de kwantumwereld. Wat wil ja. zeggen uh, uh, uh, uh, dat jij dus nee dat je dus uh, wellicht uh, informatie verwerkt op een op een andere manier dan letterlijk sec puur in jouw hersenen. En nou, ik kan dit ook niet helemaal goed in die uitleggen. Ik ben geen ja, kwantummechanicus. Okay. Uh, maar uh, ik vind het geweldig. Uh, het wordt langzaam zeker ingekeken ja. dan je. Recepten. Het is heel ingewikkeld, maar het is, het is Ik vind uh, het zo interessant. Ik vind het echt. Maar had uh, jij nog afgelopen jaar iets wat je opviel? Um, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet echt heel veel tijd aan me zetten om daarover na te denken. Maar ik vind Merck van de Rap inderdaad wel bijzonder interessant. Maar ikzelf, ja, echt uitspringende dingen dit jaar. Ik, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Er zijn ongetwijfeld dingen die mij opvielen dit jaar. Maar ik heb niet dat ik nu gelijk denk, ja, dat was echt de ontwikkeling van dit jaar. Uh, nee, nog eigenlijk niet. Nee. Nee, ik moet denken aan uh, AI en uh, artificial, artificial Intelligence. Ja, daar was ja. er nog. Uh, want ik uh, zag Alexander Clupping, die kwam op een gegeven moment, hè, dat is uh, meneer ja. uh, technologie. Zeker. Uh, tenminste, zo, daar heeft hij zichzelf uh, toe gebombardeerd. Maar uh, die kwam vrij regelmatig op tv hè, om, zeg maar, wat kan er nu met AI? Dat ging je bij Eva Jinek ging dat uitleggen. Dat zijn fascinerende video's. Ja. En we zitten drie weken zitten daartussen. En er kon echt zoveel meer. Dat is gewoon ja. echt eng. Ja, nee, zeker. Ik vind AI ook heel interessant. En het wordt ook steeds meer gewoon ook binnen mijn werk natuurlijk gebruikt. En ik doe het zelf ook wel eens. Want zeg maar met tekst was het er natuurlijk al ja. heel lang. Maar nu met foto's ja. en video's en allemaal. Gewoon mensen die, die nee. het systeem ja. nog nooit heeft gezien. Die kan ik precies namaken. Dat is nee, raar. je hebt inderdaad gelijk. Het is heel raar. Ik, ja, ik vond het gewoon niet heel opvallend. Toch, ik merk toch al dat het steeds normaler wordt dat het bestaat, heb ik het idee... Natuurlijk is er nog een heel fascinerend iets. Maar ik merk ook bijvoorbeeld nu en dan begin van het jaar. Dat je wel ziet ook dat binnen het werk en ook gewoon in het algemeen. Dat het al steeds meer geaccepteerd wordt. Ik heb het idee dat het steeds meer een plek begint te vinden binnen, binnen de maatschappij. Ja. En ja. daarom dacht ik nu niet gelijk. Oh, wat een opvallend nieuws eigenlijk. Want ik heb het idee dat het natuurlijk toch al. Uh, ja, bijna. Ja, bijna standaard al het standaard ding idee wordt dat ja het afgelopen jaar heel snel. Natuurlijk is het heel snel gegaan. Maar dit soort dingen gaan altijd heel snel. natuurlijk... Als er zo'n soort, nee, soort techniek uitkomt en het, het wordt, slaat aan. En er wordt veel geld in gestoken. Dan gaat het altijd wel vrij vlot, heb ik het idee. Ja, Mickey wilde ook nog wat zeggen. Wat? Jij ja, ja, ook oh ook nee ja, wat Nee, zeggen, nee. gewoon ja, ja, uh, video's, foto's. Je kunt hele films maken uh, tegenwoordig ermee. Uh, en muziek. Je kan hele liedjes schrijven. En, en ja, je je krijg krijg ook, ook dat kan je ook. ik ja, krijg ook op, de, op mijn telefoon, als ik een spelletje speel, krijg ik advertenties. En dan krijg ik ook in video AI. Nee, niet een editie, ja. in video. In video is volgens mij uh, op de computer en dat is een van de beste. Maar dan krijg ik ook zo'n zo random AI app. En dan uh, wil jij je celebrity crush een zoen geven. Ja, en dan ja. zie je zo'n kerel, die zie je een foto van deze kerel, dat ben jij dan. En dan zie je een foto van Sydney Sweeney. En dan ineens kunnen ze elkaar zoenen. En dan denk ik, uh, oké. Okay. Maar bij wat voor apps krijg je die advertenties? Ik speel een uh, Heyday. Die krijg ik bij Heyday. Ja, ja dat is wel eerlijk. Is Lekker vriendelijke advertenties ook. Ja. ja. ja, ja. Ik, uh, maar dan, dan zie je dus al dat het overal is. Ook Als je gewoon in, in de Playstore, Store, I don't give a shit. Als je daar ergens gewoon AI in typt, dan zie je zoveel, zoveel apps die je krijgt. Ja. Ongelooflijk. Zeker. Ongelooflijk. Nou ja, het is iets om uh, volgens daar in de gaten te houden en... Uh, of ik dan nog werk heb en zo, dat is ook de vraag. Interessant. Uh, nee, natuurlijk wel. Uh, we gaan uh, nu naar een muzieknummer. wat niet door AI is geschreven. maar wel dit jaar opviel. omdat het uh, een nieuwe samenstelling heeft. Hè? De mensen ja, in Park gingen uh, weer muziek maken. En dit keer met een uh, vrouwelijke zanger. En uh, Mike, dat is jouw nummer twee. Nee, oh, nee, nummer 3 uit de ja. top 20. dus uh, licht even toe. Ja, nee, dit komt inderdaad omdat het eigenlijk tot mijn verrassing was. Soort van uh, Het meest geluisterde nummer van mij was van dit jaar. Ik kreeg het op mijn uh, meest geluisterde muziekplaylist. En ik denk, oh, nou wat. Ik vond het een goed nummer. Ik heb het veel geluisterd, maar ik weet niet dat ik het, uh, het meest had geluisterd. En daarom vond ik het eigenlijk dat het een, uh, een plek verdiende in mijn top 20 2024. Dus ja, we gaan zo luisteren naar de Emptiness Machine. Natuurlijk de lead single van het nieuwe album uh, From Zero van Linkin Park. Lekker. Your blades are sharpened with precision Flashing your favorite point of view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 Emptiness Machine van uh, Linkin Park Heerlijke muziek is dit Goed album trouwens ook uh, Wat de afgelopen jaar is uitgebracht en, uh, ja, We hadden het vanmiddag even over Mike Ik vind eigenlijk in deze tijd vind ik het vrij leuk Dat Linkin Park gewoon Niks over zich heen heeft gekregen Qua dat er nu ineens een vrouwelijke artiest is Nee, dat, was natuurlijk dat vind ik wel, echt heel positief. Ja, dat was natuurlijk wel iets van, uh, van Backlash, maar eigenlijk weinig van de hardcore nee. fans. En dat is uh, ja, best interessant inderdaad. Dus uh, het is ook gewoon een goede zangles. Ik denk dat het goed doet bij een park. ja je hebt nu bijna overal waar dan bijvoorbeeld een vrouw wordt gekozen... dat mensen dan woke gaan zeggen en ja. dit soort dingen. Maar dit is gewoon goed. Dus Zeker. Nee, ik denk dat iedereen het daar ook mee eens uh, is. Weet je wat ook goed is? Dat is mijn uh, nummer 2 van de top 20, die hier oh. meteen naast staat ingepland. Uh, dat is de echte Nederlandse klassieker van dit jaar. Hij komt ook helemaal uit Zandvoort, dus hij hoeft niet uh, hard te zingen. Maar dat is natuurlijk onze enige eigen echte Yves Berendsen met uh, Terug in de Tijd. En zo meteen een quizvraag. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.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 Jong. Soms dingen gedaan wat eigenlijk niet kon. Oh, de mooiste momenten. Niet was te gek. We zijn we trots op hem volgend jaar de twee keer de Ziggo Dome uitverkocht. En uh, afgelopen jaar was het toch echt wel zijn doorbraak met Terug in de Tijd. En daarvoor natuurlijk al bekend voor het, uh, voor het wat kleinere publiek. Maar uh, ook al met zijn singles, want hij is al eventjes bezig. Maar ik heb uh, een quizvraag voor jullie mensen. Uh, want uh, aan het einde van deze twee uur stellen we ook de laatste vraag van 2024... zoals we dat elke keer doen, bij het einde van het jaar. Uh, en dit is uh, de eerste van die reeks... Uh, dit nummer stond heel lang in de top 40 afgelopen jaar. Maar hoeveel weken precies stond terug? Dit nummer, terug in de tijd van Yves Berensen, hoeveel weken stond het in de Nederlandse top 40? Uh, Ik denk 13. Hoeveel weken? Wat, wat denkt Mickey? Hoeveel, ja, het gaat toch altijd in weken? Uh, Mirko? Oeh. Waar hebben we het over? Hoe lang, hoe lang stond dit nummer in de top 40 afgelopen zomer? Pff, weet ik veel. Vast de hele zomer zo. Of twee maanden. Weet ik veel. Ja, hoeveel weken? Hoeveel weken? Nou, uh, acht weken dan, hè? Twee maanden. Ik denk... Uh, <laughs> wat, welk, welk, welk nummer? Ik zei dertien. Ja, wat de, we net hebben gehoord. Ja, maar ik bedoel, op welk nummer? Welk, stond hij op één, tien? Nou, hij heeft, hij heeft in ieder geval een aantal weken ook op één gestaan. Maar als je in de top 40 staat, dan gaat het om het totaal. Oh, hoe aantal. lang hij dus totaal in de top 40 heeft gestaan? Ja. Oh, dat zal wel heel lang zijn. Uh, ik denk... 18 weken. Nou, dan uh, krijgt Mickey een punt. Want die was het de meeste bij. Het waren namelijk 20 weken. Oeh. Waarvan 6 keer op nummer 1. 6 weken. Uh, dus dat is hartstikke leuk. Uh, Mickey, jij Woehoe. hebt een punt. En als je aan het eind van de avond wint... dan krijg je helemaal niks. Maar, oh, uh, <laughs> nou lekker dan. Kan jij het weer meedoen? doen. Uh, ja. uh, wat staat er nu op ons programma? Want ik ben het... Uh, ja. een, oh, nummer, nummer. Lijst, een nummertje, ja. Een nummertje staat klaar. Ehm... Uh, Oh, van mij? En dat is hey! uh, van, uh, van niemand minder dan Mickey. Ja. En uh, jij moet hem even introduceren, want je was bijna vergeten dat dit uh, van vorig jaar was. Ja, ja, ja. Tik mij maar weer op de vingers. Uh, inderdaad, ik heb bij dit nummer niet aan de opdracht gehouden, blijkbaar. Dat dit uh, van uh, nummers uit 2024, ik wist dat niet. Maar ja, Yves Berendsen was ook uh, 3 juni 2023. Ja, dus daar gaan we al. Um. Maar goed, ik heb uh, Prada gekozen van uh, Casso, Ray en D-Block Europe. Um, echt house classic. Um, inmiddels, en die zal nog in de geschiedenisboeken... zeker, zeker nog vaker voorkomen als uh, goede house. Ja. En uh, ja, lekker luisteren, lekker gaan!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 Dat van Casso, Ray en D-Block Europe, volgens mij. Zo spreek je het uit. Uh, en we gaan verder met uh, het favoriete item van Mike. Namelijk het Formule 1-overzicht van 2024. Dus ja. brandlos. Nou, ik denk ook ik wel heb volgens de... mij 10 minuten niks gezegd. Nou, ik, ik, dat heb ik ook wel eens als jullie politiek discussies hebben. Dat is ook wel een beetje goed, toch? En, uh, okay. Ja, inderdaad. Nu zijn er wel om. Ja. Ja. Hey, hey. Nou, Nou, de turntable. Het Formule 1 seizoen in 2024. Wat waren onze opvallendste... Nou ja, ja, takes laten we het zo wel zeggen. Uh, comeback van Ferrari. Comeback oh, van ee. Ferrari, ja. So. ja. Even over Ferrari. Want Formule 1 2 natuurlijk Verstappen kampioen. En McLaren constructeurs kampioen. Ja. Uh, dat hebben we natuurlijk begin van het jaar ook al eens voorspeld. Hè. Hoe uh, gaat het eindigen, hebben we een paar maanden geleden gezegd. En ik denk dat we toen allebei het wel mee eens waren, waren dat Verstappen wel de titel ging pakken. En dat... Uh, ja. De Red Bull niet, de constructeurs die nog ging pakken. Uiteindelijk ja. is de Red Bull dus derde gefinished. Oei, en dit is uh, voor het eerst in, ik geloof, een jaartje of dertig, dat een, een of oh nee, een, een rijderskampioen. Uit een constructeursteam komt. Wat derde is gefinished. Dus het is echt nog wel een soort historisch mijlpaal. Dat is een mailpaal, al, al geleden. Ja. Ja, want uh, voornamelijk was het altijd en de wereldkampioenschap titel. Ging ook naar. Die haalde vaak ook de constructeurs Ja, in. Maar dit is dus voor Verstappen al de tweede titel die hij heeft gehaald zonder dat Red Bull het constructeurskampioenschap wint. Ja, dat is gewoon knap. En dan kan je dus afvragen waar ligt dat nou? Aan? Ligt dat nou echt puur aan de organisatie Red Bull Racing? Of ligt dat aan uh, de teamgenoot van Verstappen, die natuurlijk ook niet altijd top is geweest de, ja. de laatste jaren. Ja, dat is wel interessant. Ja, want Feitelijk zouden die auto's wel redelijk bij elkaar in de buurt moeten liggen. Want dat is eigenlijk wat je als team natuurlijk gewoon te logischerwijs doet. Als jij je ene coureur de goede auto geeft... geeft die andere automatisch ook de goede auto. Ja. Want uh, je wilt die punten pakken voor constructeurstitel. Want dan gaat het echt om vele miljoenen... die je erbij kunt gebruiken voor de ontwikkeling in het jaar erop. En voor de reparatie en weet ik van wat. En dan krijg je geen boetes. Ja... Ja, maar, uh, ik denk dat Perez uh, dan wel een driver-issue is. Ik ja. denk wel dat het gewoon driver-dift... Uh, driver-dift. Driver-dift, driver ja, dat is natuurlijk een uh, goed argument. Maar ja, je ziet ook wel dat Perez natuurlijk de uh, die iets verder uit het meest is gecrashed dit jaar. Maar, maar goed, het is natuurlijk uh, toch nog steeds wel een wereldprestatie... dat Verstappen toch nog een kampioen is geworden. Ja, ja maar Claren dus, uh, de constructeurskampioen. Denk jij dat ze ook de rijstitio hadden kunnen pakken? Of was Norris er gewoon echt nog niet klaar voor dit jaar? Ik denk het niet. Ik denk dat ze dan uh, wel een beetje te veel gooien, uh, te veel gooien bij Noors inderdaad lagen. Want ik denk oprecht, en ik heb natuurlijk uh, het hele seizoen gekeken. Ik denk dat jij ook wel wedstrijden hebt gezien natuurlijk. Ja. Ik ik ook wel een beetje terug heb gekeken. Ja. Maar ik denk oprecht dat McLaren, en met name Norris het kampioenschap heeft verloren op gewoon simpele rijdersfouten. Ja. Kijk, hij had het inderdaad gewoon hij hij had het kunnen pakken. Het was hem wel heel, heel... Uh, hij had gewoon zero, zero error moeten rijden, zeg maar. Dat heeft ja. hij niet gedaan. Als we stappen die McLaren had gehad. Ik denk dat hij dan al vier wedstrijden geleden, zeg maar, voor het einde. Dat denk ik de ook. ik had denk geweest. dat hij dan best wel opbroken of opermachtig zou zijn geweest dit seizoen. Zoals we hem kennen, eigenlijk. Nu had hij toch wel wat uh, struggles. En had hij toch wel even moeilijk. Ondanks dat hij wel een grote voorsprong had. Het was van nou ja, hij moet niet uitvallen. Want dan. Uh, ja, en dan uh, komt Norris toch wel dichtbij uh, als hij twee keer huist. Ja, en natuurlijk uh, verstappen een wat minder nette wedstrijd in de Mexico. 20 seconden time penalty. <laughs> dat was natuurlijk ook wel een ja, onderwerpje. wow, wat een fiasco was dat. Ja. Echt allerlei gekke, gekke dingen. Maar, denk je dus, waren insane. maar vond je dat dus terecht, die time penalty? Of denk je van, nou uh, ja, goed, uh, eigenlijk uh, stoel er uh, naar het nergens op. Terugdenken, want ik heb het wel gezien wat hij allemaal deed. Eh... Uh, ja. Ah, ja, was het terecht Aan de ene kant had ik zoiets van, oké, okay, dat is wel Klopt, klopt, maar geen tien seconden Doe dan vijf je had, je had gewoon twee keer vijf in de zin eigenlijk Ja, ik had gewoon gezegd, nou, twee keer vijf, bam, weet je wel uh, deputy Bob, die uh, niks aan de hand en, uh, Maar ja, nee, twee keer tien, dan denk ik Wauw, maat Dat is wel een beetje veel Goed, uiteindelijk toch nog wel netjes teruggekomen Natuurlijk ook die wedstrijd, ik dat hij die zeven uh, is gefinished uh, Gewoon top tien ja. maar, goed, gewoon wa wa pakken. maar waar is dat kampioenschap nou beslist? Ik denk dat ik wel een antwoord heb, maar jij ook Afgelopen jaar, Ja. het is precies? Maar heeft stappen uh, gezegd, ja, ik word kampioen dit jaar. Oh. Dus is een quizvraag. Ja, dat is moeilijk, man. Ja. Gaat het om een punt? Nee, het gaat om een uh, regenwedstrijdje die uh, toch wel een uh, goed was voor 12 punten inloop. Oh, ja. Was dat die ene met die zeven, dat die van 17e naar... Uh, ja. ja, maar welke oh, was, dat? was dat? De ja. quizvraag voor Mickey. Nee, nee, nee, nee. nee. Ik heb wel één punt. Uh, ja, weet ik veel welke baan dat was, welk weekend. Oh, god ja uh. nee, Dit was het weekend, ik ga het gewoon zeggen. Want anders is dat het was het side. Sao Paulo. Brazilie. Ja, het was Sao Paulo. Ja, ja, ja. Nee, was oprecht, ik denk dat ik, denk dat ik um, best wel net als veel mensen geverschrift was toen Verstappen uiteindelijk uh, uh, niet naar Q3 doorging. Ja. Vanwege een rode vlag die 40 seconden heeft um, op te laten wachten. Want het was natuurlijk geel en toen 40 seconden later pas rood. Toen Verstappen ja, nog eens een ronde klopt. bezig was. Ik, uh. ik vond wel dat die kwali, dat vond ik zo spannend. Ja. En, het, het, en het bother me echt totaal niet dat Max... Want ik ben niet echt een Max-Fan, eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk als hij, yeah, als hij wint en zo en doorgaat. Maar ik vond ik vind het ja, ik vond vooral dit hele afgelopen seizoen, ja, mijn boy Yuki. Wayo die zat vaak in Q3, man. Maar... Meer als ooit voor. Ook zijn P3-startpositie. Daar kon ik zo van genieten. Ik dacht, yes, eindelijk. Maar ja, toch een eind voor oh dat Red Bull stoeltje volgend jaar, hè? Ja, ja, die is volgens mij voor zijn neus dus, weggestolen. Maar is gelijk een mooi bruggetje naar volgend jaar, denk ja, ik. Het was natuurlijk een uh, ontzettend spannend seizoen. Ik denk dat we er met veel plezier naar hebben gekeken. Maar ik denk dat volgend jaar nog wel uitziet dat, dat het nog veel spannender seizoen gaat ja, worden. Ja, ja, nieuwe teams. We hebben, ik we ben daad... heel benieuwd hoe GM het gaat doen. GM is niet volgend jaar nog toch 26 pas? Nee, volgens mij volgend jaar. Oké, okay, nou dat durf ik niet te zeggen. Volgens mij niet. maar Audi komt wel volgend jaar, uh, jaar erop. Dus 2026 komt Audi pas. Uh, maar volgens mij komt zometeen GM al. Ja, dat, dit uh, jaar. Dat, volgens mij niet, maar dat uh, gaan we zien. Maar uh, ik denk of dat... Had, de... had GM een Honda motor? Uh, nee, GM gaat volgens mij... Uh, ja, wel. Ik weet het even niet. Wat is GM? Dat is GM de... is General Motors. Oh. Ja. Dat is uh, de CEO company van Chevrolet, Opel en nog wat andere bedrijven, automerk. En Wat is daarmee? Die gaan vanaf die van Formule 1, in. Formule 1 uh, rijden. Volgens mij van 2026. Een nieuw team, maar. Ja, krijg je een nieuw team. Ja. Voor het eerst in een hele lange tijd ze op de grid, maar Ja. Dat... En, en RB, ik weet niet of je dat wist, maar RB, dus Red Bull, die gaat nu nu gaat dat staan. RB, de afkorting RB, gaan ze officieel uh, vernoemen naar <laughs> Racing Bulls. Nou, dat is een betere naam dus dan. dan uh, Visa, cash of RB. Ja, ja, ja, inderdaad. Dus nu gaan ze... Maar ook Red Bull gaat RB... RBC, weet ik wel, 21 die ze nu hebben. Dat is de naam van de auto. Die heet dus nu dan de Racing Boerle 21 of, of, of wat is het, 25. Wait, hoe dik is dat, maat? Ja, ik rijd in een Racing Boerle, maat. Dat oh, is wel shit. fascinerend. Maar ik ga toch eventjes de vraag stellen... Want het moet gewoon gesteld worden. Wie wordt volgend jaar constructeurskampioen... En wie oh, wordt volgend jaar rijderskampioen? Wat shit, denk jij? Shit, man. Ja, dat is moeilijk. Eh... Uh, Denk je dat we Verstappen de feit dat hij toch op rij gaat pakken? Oeh, dat wordt heel taai voor hem. Maar ik denk toch wel dat, hij dat, dat het hem gaat lukken. Ja. Ik denk wel dat het hem gaat lukken. Maar ik denk dat hij echt nog beter zijn best moet doen volgend jaar dan dit jaar. En pakt Red Bull de constructeurs weer terug? Nee, absoluut niet. Alsof niet. En wie denk je dan? vandaag? Oh, oh, al... en Lawson gaat wel met dat is en waar. En Lawson is best wel gedreven. Ook wel redelijk <laughs> goed, als ik moet zeggen. Voor een rookie was hij wel oké. Okay. Uh, oeh... Nou, ik denk niet dat ze het gaan winnen. De constructeurs niet. Maar ik denk wel dat ze boven de... Nou, ik denk dat ze gewoon tweede... tweede ik zeg tweede. Maar ja, wie wordt dan kampioen, denk je? McLaren of Ferrari? Even kijken. McLaren heeft Norris. Piastri, Norris, Piazzi. Zelfde oh, line oh. En Ferrari volgend jaar met Lewis Hamilton. Ja, Hemmi. Hamilton uh, in die Ferrari. Ik word, ben benieuwd. Ik denk oprecht dat als Hamilton gewoon weer zijn oude vorm terug kan vinden... dat hij in die Ferrari... Best wel wat damage gaan doen. Ja. En ik zou het ook best wel leuk vinden als, dat er, zou heel als er weer een titeltje zijn. voor Ferrari aan zit te komen. Dan ja. misschien niet de rijders, maar dan wel de constructeurs. Ja, dat zou ik wel grappig vinden. Ja. Ja. Maar laten we nou eerlijk zijn: hoe lang gaat Hamilton nog meedelen in Formule 1? Ik bedoel, afgelopen paar jaar was RUK, sinds 2021 heeft hij ja. niks meer gepresteerd. Natuurlijk nog wel Brit uh, Engeland gewonnen, afgelopen jaar, volgens mij. Uh, ja. Yeah. Ja. Maar uh, de rest is natuurlijk kansloos eigenlijk. Ja, hij heeft niet veel uh, gedaan. Uh, hij kwam niet mee. Uh, als hij achteraan begon of ergens in het middenveld, dan was het, hey, ik kan niet inhalen, ik kan niet inhalen, het is de auto, het is de auto. En dan denk ik, ja, is het de auto of is het gewoon skill issue, my man? Want uh, Russell die kan wel mee. Maar ook hoe vaak Mercedes Q3, Q1 niet haalde of Q2, laat ze dan knock-out. dan denk ik, ja, Toto, ga maar die headset gooien, want je uh, ziet er niet uit, man. Ah, ja, ja Hermont. Ja, ik weet niet. Ik, ik, denk, uh, ik, ik heb niks tegen die kerel. Maar, uh, ik denk wel dat we kunnen concluderen dat 2025 een heel spannend seizoen gaat worden. Ik denk het ook. Nou, dat gaan we ik zeker denk, kijken. Uh, ja, ik denk dat het heel interessant gaat worden. Dat gaan we zeker kijken. Nou, jammer, je hebt de tien minuten in je mond kunnen uh, houden, dus. Ja, perfect. Gewoon uh, binnen de tijd, alles. doe dus ik uh, altijd. Ik ben uh, jullie niet. Echt uh, voor. Uh, ja, wij zijn de schappelijk. De ja. Ja. En okay. <laughs> daar heeft hij geen antwoord op, hè? Mm. Ja, ja. Hoe vaak heb ik niet die plus 6 hier zien staan uh, bij het <laughs> ja, nieuwste ja, van de ja, maand? Maar scheten, die druppels, zo langzaam, zo. Ja, ja. Dus ja. De, oh, wat gaan we <laughs> ja. nou weer doen? Ja, wat ik ook mooi vind, van Formule 1 even terug, van Formule 1 oh ja. Ik, en, die nieuwe teams, ik kan daar echt niet op wachten. Die auto van Audi, die ziet er zo heet uit, ou. Ik zweer. En ook, dat zou ik ooit nog wel eens willen zien, als Koenigsek in de Formule 1-game gaat mengen. Daar heb je allemaal memes van. Dan is hij echt oppermachtig. Ik zie allemaal benen zweven. Ik zie hun oprecht eerder naar Endurance Championship gaan, niet naar de Formule 1. Nou, dat zou ik ook wel. Gewoon hypercars en dan meedoen met Telemann. Nee, dat ja, lijkt me wel dik. ook dik hoor. Hey. Oh. Ja, ja was, maar was, er was, moet wel hypercars. Want Koenigswek heeft de meest exclusieve ja. hypercars op de planeet. We, dus, ja, dat is ja. een mooie overzicht van het jaar. Ja, dan vind ik ook, ook. wel leuke hoogtepunten eigenlijk dit. Maar we gaan van Formule 1 naar wat uh, muzikaler geluid. Um, oh, ja. Mirko. Hallo. Ben je er nog? Ik ben er zeker. Ja, ik ben een beetje afwezig, want ik wil ik ik gewoon Formule 1 niet. En ik vind het heel lief om uh, Mike en Mickey daar zo gepassioneerd over te horen spreken. Maar ja, ik, ik kan er gewoon niks over zeggen, weet okay. je wel. Maar jij hebt uh, Louis Cole en de in winkel uitgekozen. Ja, ja, ja ik heb When. een uh, WEN uitgekozen van Louis Cole. En um, ja, ik, ik kan gewoon ook zijn op nummer 1. Zometeen uh, hoor je een nummer van Nauer. En uh, Of Noor, sorry. En een van de twee uh, artiesten uit de groep Noor is Louis Cole. En ja, ik vind Louis Cole gewoon geweldige muziek maken. En ik vind het gewoon zo'n mooi, lief nummer. Dan gaan we naar luisteren. Jouw nummer twee... Godieus nummer, uh, When van Louis Cole, uitgekozen door Mirko. Uh, wil je er nog wat aan toevoegen? Nee, niet. Mooi, uh, mooi liefdesliedje, that's it. Maar waar <laughs> gaat het over dan eigenlijk? Uh, gewoon over, over wanneer hij aan iemand denkt, zeg maar. En dus je kan hem kan een beetje dubbel interpreteren. Het kan ook gaan over zijn ex eigenlijk, het kan ook een beetje deprimerend zijn. Maar het kan ook gaan over zijn, uh, zijn liefde en daar zingt ja. hij eigenlijk iets heel liefs over. Dus ik vind dat wel, uh, ik vind het mooi. Nou super, nou, je luistert nog steeds naar jou, NMM is de eindejaarsuitzending op deze oh. zaterdag 28 december. Uh, Maaike, ik kijk even naar jou, want jij bent al van de agenda. Zeker, dat ben ik in de dag. Om even dan. vooruit te lopen. Wij zijn er dan ook weer in januari, maar dan natuurlijk op de laatste vrijdag van uh, januari 2025. Ik wil het wel even aan wennen om dat te gaan zeggen straks. Ja. Uh, maar dan zijn we er natuurlijk op 25, oh nee, 24 januari. Ja. Oh nee, 31. Ja, wat is het nou? 31 januari. Ik keek even verkeerd in de lijst. Maar gewoon Was op de laatste 14? dag van januari. 14 januari? 31. Wat? W wat is er dan 14 januari? 14 januari is ja. helemaal niks. Ah. Ja, wat is dit? Oh, Dit oh, dag. Hey, ik snap wel wat je met... Dat heb ik net gezegd. Tot 14 januari kon je op die uh, personen van het jaar stemmen. Oh, dat is Misschien anders Misschien ben je als... daarmee in de war. Want Ergens vaag in zijn hoofd hangt er nog zo'n... <laughs> van wat er net besproken was. Uh. Ja, ja, dat komt dan nu ineens allemaal weer terug. Maar uh, goed, uh, Mike, uh, ja. er staat ook een nummer van jou klaar, uh, wat ook best wel bijzonder nou, was dat die artiest dat heeft gemaakt uh, afgelopen jaar. Post Malone. kennen we een beetje van, ja, wat voor muziek? Ja, een beetje ja, rap, rap hip hop achtig rap. een beetje, ja, uh, rap. Rap. <laughs> rap. dat is een nieuw sjaan, nee, rap, dat komt niet echt aan mijn woorden. Nee, maar inderdaad, Post Malone kennen we normaal wat van de wat uh, hip-hop uh, muziek. En nu heeft hij dus een country album uitgebracht. Het album F1 Trillion, die is in het voorjaar uitgekomen. En ja, dat is dus een album het best wel heel goed heeft gedaan. En het nummer, mijn nummer 2 in de top 20, 2024, waar we zo naar gaan luisteren, is het nummer van dat album. Dat is namelijk het nummer What Don't Belong To Me. En dat is, uh, ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. En het is ook niet echt Post Malone. Dus ja, ik vond het wel gewoon, uh, gewoon lekker om mee te nemen. Ik heb dit jaar veel geluisterd en het hele album is eigenlijk uh, fantastisch. Dus nou, ik zou om het er, zeker even te luisteren. Ik heb er wel veel naar geluisterd. Dus. Ik heb er zeker veel naar geluisterd, ja. Ja, ja mooi. Uh, ik bedenk me net uh, op een seintje van onze geweldige sidekick aan de linkerkant. Dat ik nog een uh, quizvraag moet doen. Oh. En ik was even vergeten dat die op dit moment uh, was ingepland. Dus ik ga naar de Wikipedia pagina. Die heet 2024 en ik strol er doorheen. Oh jee. Yeah. En ik stel gewoon een vraag die bij een bepaalde dag hoort uit het afgelopen jaar. Um, even kijken. Het uh, is, is het album van Post Let Dat is hetzelfde als Chemical. Nee, dat is een ander album. Ah. Chemical is alweer wat ouder album. Dat is een om... in... Quizmaster gaan spreken. Ja, je, euh, Mickey had net een punt, hè, want die zat er dichtstbij. Nu kunnen we allemaal nog meedoen. Welk <laughs> land legaliseerde in april softdrugs? Was er niet Canada? Uh, nou, ik geef een kleine hint, welk Europees land? Oh, Europees land. Uh, was dat niet Oostenrijk? Weet jij het dan? Uh, nee, dat is niet uh, goed. Waar ja. meer kan jij mag ook naast. Ik heb geen idee. <laughs> ik kan ook niet. Was dat niet land. België? Nee, joh. Oh, Duitsland? Duitsland, ja. Staat zijn die koppen open. Nee! Hey, hey, <laughs> ja, ja, maar je, je raadt wel tien keer. <laughs> ja, ik moet al, je kansen vergroten in het leven. Nou, wat wat niemand wat alle, alle 24 landen opnoemen. <laughs> <kaart. laughs> 24 <laughs> <the> handen <laughs> Mirko, uh, topografie Oké, we gaan verder, we gaan verder Wie heeft nou echt de punt voor die mickey Hier is uh, Post Malone What don't belong to me I can wrap a rope around the moon Tie it up and drag it down to you. Honey, if you ask me to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 Change your life, maybe not forever now, nah, but baby for the night. If I knew I need you one day, I would've never gave it all away. And I wish I could give you the best, cause you deserve much more than this hole in my chest. Cause I get half of them halfway lovers, I left some of them two drunk summers. Left a piece at the bar with the keys of my car. I know I'm never getting it back. I lost a lot to that whiskey sippin'. I gave the rest to that rock star living. Take all of me, but there's one thing missing. say. Baby, I can't give you what don't belong to me. What Don't belong to me. What don't belong to me. What don't belong to me? What don't belong to me? Yeah, you keep holding no, on, but it's gone when it's gone and you can't. I left some them. Two drunk summers. Left a piece at the bar with the keys in my car. I know I'm never. What Don't Belong to Me van uh, Poos Malone Hier op uh, ZFM Zandvoort Bij Jammer en M&M's Het is al tien voor elf. We hoeven nog maar een uur en tien minuten en wat muziek er doorheen. je doet nu net nog wat een soort marathon is. Marathon? Ja, alsof het een soort marathon is, uh, marathon. Ja, je, uur, oh, een soort marathon We moeten helaas nog maar een uur en tien minuten. Ja. Ja. Ja. Nou. Ja. Net ja. in ja. te komen. Net in te okay. komen. Ja. ja, maar kijk, Mercon niet, het alleen is om zes uur wakker. Oh ja, hij, is natuurlijk, hij zit nu vast ja. in de, in de in ochtend. Nee, het is nu ongeveer voor 1 uur s middags voor mij. Oh, oké, okay, dat is wel ja. echt uh, prime time. Ja, niet normaal. Jongen, jongen. Goed. Ja, jammer zit weer ja, op de telefoon uh, te kijken. Ja, ja sorry, wat we nou aan nou het doen zijn. Ja. dat ding. Uh, stond er eigenlijk voor deze timestamp, stond er eigenlijk uh, Zandvoort uh, erin. Maar ik wilde eigenlijk alleen even aan Merkel vragen. Afgelopen jaar was best wel een item wat steeds terugkwam, was camping-zandvoeren. Ja. <laughs> Uh, misschien kan jij daar iets over vertellen... om, uh, huh? nou ja. om uh, toch nog een beetje de regionale functie van dit oproep. Uh, nou ja, vertellen. dat, dat, dat uh, kan ik zeker. Wil je wil ik gewoon echt een recap geven over wat er speelde? Of, of wil je dat ik, dat ik ga over hoe het nu is? Zeg maar. Dat vind je... Was dat, dat lijkt me wel relevant dat je even relevant. vertelt hoe het is. Nou ja, dus uh, in Zandvoort camping Zandvoerde. En dat is eigenlijk een familiecamping... waar heel lang uh, ja eigenlijk soms zelfs generaties mensen gewoon naartoe gaan. Voornamelijk uit Amsterdam. Uh, ook mensen die toch... Ja, soms wat minder rijk zijn... Hè? omdat die uh, hebben bedacht... Nou, we investeren daar in zo'n huisje... en dan kunnen we elke zomer gewoon lekker in de natuur... in de duinen, bij het strand, in Zandvoort zijn. Nou Dat is overigens een grote projectontwikkelaar... waarvan eigenlijk nou nog steeds niet duidelijk is... wie zijn de investeerders, wie zitten erachter... wat willen ze doen? En die hebben die uh, camping voor een recordbedrag opgekocht. 30 miljoen geloof ik uit mijn hoofd. Als het ons fout is. Uh, yes. um, dat is echt heel veel uh, voor een camping... En ja, die mensen moeten dus binnenkort wellicht wel, wellicht niet van de trein af. En in de uh, gemeente zijn nogal wat vragen van ja, um, kan dat eigenlijk wel juridisch gezien? Want er zijn natuurlijk allerlei soorten wetgeving. Je hebt wetgeving die gaan over uh, milieubescherming. Ze dus zitten daar in iets wat dat heet Natura 2000-gebied. Dus de hoogste gradatie uh, beschermd gebied van de Europese Unie zelfs. Vanuit de Europese Unie georganiseerd. Uh, en UNESCO je daar... dan? Nee, nou, nee, niet. UNESCO is, is weer iets anders. Ook ja. belangrijk. Maar UNESCO. Um, zit er ook vaak weer. Daar wordt ook vaak weer. staat zeg maar geld tegenover. Dat natuurlijk, als je een UNESCO-gebied. krijg je vaak ook weer geld toe. van een organisatie. En er zijn ook weer bepaalde verplichtingen. Dus het is weer iets anders. Maar dan, dan mm -hmm. dwalen we een beetje van het onderwerp. Okay. <laughs> maar het punt is. Het is beschermd op meerdere manieren. Er zijn ook bepaalde regels die vaak gelden bij projectovernames. Zoals omgevingsplannen die je moet indienen. Een bouwplan wat je moet indienen. Wat wil je gaan doen? Waarom wil je het ontwikkelen? Hoe wil je het ontwikkelen? Nou, en nu is er eigenlijk een soort hele grote discussie geweest... afgelopen jaar of, of strijd, kan je het misschien zelfs wel noemen... van die uh, bewoners tegen die projectontwikkelaars. Zeg je maar, jongens, wat die projectontwikkelaar wil doen... dat kan helemaal niet, want... Nou, en daar is uh, enorme discussie over geweest... En dat gaat over alles van een ontoereikend verkeersplan... tot uh, uh, simpelweg van zijn, wanneer zijn huisjes... zijn dat nou chalets of bungalows of noem maar op. Hè? Als het vast wordt gebouwd aan de grondprefab... is het dan niet gewoon een huisje in plaats van een chalet of ja. uh, mobiel. Dus er zijn ook wat vaagheden over definities, noem maar op. Nou, dat heeft op een gegeven moment zelfs de aandacht getrokken van de landelijke media om dus uh, uh, even een stapje verder te gaan. Dus er is een documentaire uh, gemaakt die ook laatst is uitgezonden... Uh, waar ook een crowdfunding in werd vermeld. En dat vind ik zelf wel een heel leuk uh, feitje, zeg maar. Over dus die inwoners die dat juridisch willen aanvechten. Nou, en door die uitzending hebben die inwoners... dat doel in twee dagen tijd nee. <laughs> gehaald. Omdat heel veel inwoners toch heel veel... Uh, nou ja, uh, sympathie kregen eigenlijk... Uh, voor, voor die bewoners van die camping. En persoonlijk, ik heb me daar vanuit C ook voor ingezet... Uh, denk ik dat er in ieder geval een aantal dingen niet kloppen vanuit die projectontwikkelaar? En ja, ik vind het natuurlijk heel belangrijk politiek gezien dat er gewoon een eerlijk proces plaatsvindt. Los van dat ik me afvraag wat ook de meerwaarde zou zijn uh, uh, van zo'n camping die die projectontwikkelaar zou willen neerzetten. Want dan moet je echt uitgaan van zo'n ja, beetje silo's, groot vakantiepark met van die copy en paste huisjes. Nog meer mensen die erheen gaan, op die allemaal binnen moeten komen op een plek waar vaak ja. al verkeersinfarcten zijn. Uh, uh, dus hè, dat zijn eigenlijk twee dingen die los van elkaar staan. Dus ik heb me ook best wel uh, over hun ontfermd. Ik ben er in gesprek geweest. Ik heb geprobeerd met hen dingen uit te zoeken. Maar uh, dat was niet eens nodig. Want uh, daar zaten zelf wel hele slimme mensen. Dus ook mensen die in Zandvoort wonen. Die weer omheen wonen. Die zelfs juridische achtergronden hadden en dergelijke. En ja, het is gewoon heel interessant hoe dat nu verder gaat. Of zij dus die rechtszaken of een aantal van de zaken gaan winnen. Want ze zullen over een paar dingen gelijk krijgen. Of een paar dingen misschien ongelijk Um, en dan de vraag... wat gaat die projectontwikkelaar doen... naar aanleiding van die uitspraken? Dus nogal een uh, ja. gigantisch dossier. Maar wat zou die projectontwikkelaar dan nog kunnen doen... als ze dat terrein hebben overgekocht? Gewoon uh, blijven bestaan zoals het nu is? Of? Nou ja, precies. Kijk, je hebt natuurlijk uh, zoals het nu is... kunnen ze het sowieso verder exporteren. Alleen, ja, als jij iets koopt voor 30 miljoen... dan is het natuurlijk niet winstgevend. En als projectontwikkelaar koop je uh, iets... in de hoop dat je winst maakt. Wat ook logisch is. Wat ja. ik vind wat moet kunnen en goed is. Alleen het punt is... Waar het nu op lijkt, is dat, heet dan iets, dat wordt in de politiek soms de salami-tactiek genoemd, uh, genoemd... is dat zij zoveel losse vergunningen aanvragen... zonder gewoon met een concreet plan naar uh, de lokale CQ-provinciale overheid te stappen... met dit is waar we naartoe willen werken. Waardoor ze eigenlijk allerlei checks en balances... die we met elkaar hebben opgesteld uh, in de gemeente, in de provincie, kunnen ontlopen. Waardoor bepaalde dingen niet getoetst hoeven te worden aan provinciale wetgeving. Waardoor bepaalde dingen niet getoetst hoeven te worden aan gemeentelijke wetgeving. Aha. En de vraag is eigenlijk... Kan dat? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag. Kunnen ze daarmee wegkomen? Kan de gemeente daar voorstappen? Ja, want in principe doen ze dus niks fout. Uh, nou, dat, weet, dat weten we dus niet. Doen ze iets fout of niet? Dat is dus heel grijs. Nou ja, als ze vragen vergunningen aan. Nee, dat, dat is, want er zijn dus ook weer wetgevingen die zeggen, ja, ja uh, je, je ze kan krijgen... dat doen, maar uh, mits dat binnen hier en hier en hier blijft, zijn ook weer indicaties ja, maar, dat ze bepaalde he, wetten over. Hebben ook zij gezond... dan al iets gedaan met de vergunningen? Nou, oh, ze hebben wel. Ze Del... een vergunning aangevraagd, het is goed gekeurd. Een voorbeeld. Nu hebben ze zoiets van: hey maar. We ze hebben, dit doen. om een voorbeeld te geven van iets wat ze bijvoorbeeld niet goed hebben gedaan. Ze zijn oh, op ja. een gegeven moment begonnen met het bouwen van een verdering voor een huisje. zonder dat het mocht. Dus toen hebben ze ook echt van de gemeente ja. een sommatie gehad. van dat mag niet. Dus het punt is. Uh, voor een deel is wat je zegt heel terecht, hè, van mag het? Ja, dat zou dus kunnen. Maar ze hebben al een aantal dingen gedaan. die dus sowieso ja. niet mogen. Dus dat maakt staan het zo. Nou ja, ook dank je wel, Mirko. Ja, dus ja. dat maakt het zo oncomplex. Maar het ja, punt is, is niet dus niet van ze. Nee, dus, dus het, het, het, het, ja, punt het punt is. Het punt is van, dat we naar muziek moesten ja, dan kijken. ik ja. deze. Uh, volgens mij best wel vrij begrijpelijke uitleg. Ik doe mijn best. Dat is ook, <laughs> dat is ook wel een keer fijn. Um, hey. We gaan zo meteen naar het laatste uur van dit programma. Met ook de compilatie van afgelopen jaar. De jammer NM&M's Funny Moments. Ja, dat wordt lachen. En uh, aan het begin van volgend ja. uur eerst nog even over entertainment en film. Want uh, die hadden we eigenlijk weinig afgelopen jaar. Maar eerst, omdat het gewoon nog mag, een kerstliedje. MUZIEK